10 uur. Dit is Radio 1 met Sven Kokkelman. Regels maken het bijna onmogelijk om goed onderzoek te doen naar zelfmoord onder jongeren. Hoort u zo'n vervolg van Goedemorgen Nederland? Eerst nu het NOS Journaal van 10 Uur. Hier is Dorad Mechens. Het akkoord over het kernprogramma van Iran maakt het vredesproces in het Midden-Oosten makkelijker. Dat zei minister Timmermans van Buitenlandse Zaken vanochtend in het NOS Radio 1 Journaal. Hij heeft hoop voor de toekomst. Wat ik heel onverwacht vond en ook wel bemoedigend is dat nu blijkt dat de Iraniërs en de Amerikanen al maanden achter de schermen met elkaar praten. Dat vind ik de goed nieuws, want het akkoord is op zich een doorbraak, een eerste stap, maar er zullen nog heel veel stappen moeten volgen voordat we zeker zijn dat er geen kernwapenprogramma meer is in Iran. Het akkoord tussen Iran en zes wereldmachten werd zondag in Genève bereikt. De kritiek van Israël dat het akkoord een historische vergissing is, noemt Timmermans onterecht. Korpschef Bouwman van de Nationale Politie... wil dat er een diepgaand onderzoek komt... naar geweld tegen agenten in hun privétijd. tijd. Hij noemt de uitkomsten van een enquête van politievakbond ACP schokkend. 30% van de ondervraagden zegt in de vrije tijd... wel eens het slachtoffer te zijn geweest... van geweld dat te maken had met het werk. Bouwman zegt dat hij zich rot is geschrokken. Het kan niet waar zijn dat door ons werken... waar politiemensen met ziel en zaligheid in werken... en dat doen voor de veiligheid van de maatschappij... dat als resultaat daarvan... Je gezin bedreigd wordt. Bouwman wil dat de politie dergelijke zaken prioriteit geeft. En ook adviseert hij agenten om altijd aangifte te doen... als ze in hun privéleven te maken krijgen met geweld. Staatssecretaris Steven van Justitie is opgeroepen als getuige... in de zaak rond de Roermondse VVD'er Jos van Rij. Teven moet uitleg geven over een telefoongesprek... dat hij voerde met de oud-wethouder, die verdacht wordt van corruptie... Het telefoongesprek had opgenomen moeten worden... omdat de wethouder op dat moment door de politie werd afgeluisterd... in het kader van het corruptieonderzoek. Maar door een technische fout werd het gesprek niet opgenomen... zegt het openbaar ministerie. Teven wil niet reageren op de getuigenoproep, omdat het om een lopende zaak gaat. Betogers hebben in de Thaise hoofdstad Bangkok... verschillende ministeries omsingeld. Ze willen de regering van premier Sinawatra tot aftreden dwingen...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 Het weer vanuit het noorden wat lichte buien. Eerst met natte sneeuw, later droog en vanmiddag zon. Het wordt 5 tot 8 graden. Vanavond gaat het even vriezen. Daarna wordt het bewolkt en zachter. Morgen regent het dan. Kan het 10 graden worden. Alleen in Limburg blijft het lang droog en wordt het hooguit 4 graden. Nou, hoe is het met de waslijst van Dennis Mooij? 20 stonden er nog aan het begin van dit programma. Hoe is het een half uurtje later? Het zijn er nu 13. Het is nog wel een flinke waslijst voor dit tijdstip. Uh, er zijn vanochtend wat aanrijdingen gebeurd. En daar zitten we nu nog een beetje mee. De A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Tussen Culemborg en Knopendel. 8 kilometer. Alle rijstroken zijn weer open. En de A4 Amsterdam-Den Haag. Tussen Nieuw-Vennep en Roelovarensveen 4 kilometer. Ook hier is de weg weer vrij. A15 gooi ik hem Nijmegen. Tussen Arkel en het Knopendel. 10. En de a Breda-Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en het knooppunt Terbregseplein. 7 kilometer. De rechterrijstrook is nog dicht daar vanwege een ongeluk. Een kapotte auto op de A27 vanuit Breda naar Utrecht. Tussen Gorkum en Noordeloos staat 3 kilometer. De rechterrijstrook is dicht. Dankjewel. Des. Zometeen het aantal patenten voor Nederlandse onderzoekers groeit als kool. U hoort het zo bij de Cairo Bij Zwitserleven kun je nu ook sparen. Dat kan op verschillende manieren.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 KRO Goedemorgen Nederland Sven Kokkelman Regelgeving belemmert onderzoek naar zelfmoord onder jongeren Stormachtige groei in het aantal Nederlandse patenten Bijna ongemerkt leveren steeds meer mensen hun privacy in als dingen langzaam veranderen, dan, dan, dan is dat een heel geleidelijk sluipend proces. En dat maakt het ook des te moeilijker om je er uh, tegen te verzetten. En dat ochtendhumeur van Mart Smeets, het is bijna 7 over 10. Het vervolg is dit van Caro. Goedemorgen Nederland. We komen eerst terug op het begin van deze uitzending... toen een hoogleraar uh, ontslagrecht zei... dat het uh, plan van het kabinet om het ontslagrecht te versoepelen... komende vrijdag in de ministerraad wordt dat besproken... helemaal niet leidt tot een versoepeling van dat ontslagrecht. Sterker nog, het zou wel eens totaal averechts kunnen uh, werken. Emiel Roemer heeft meegeluisterd, de leider van de SP... met het begin van die uitzending. Goedemorgen, meneer Roemer. Goedemorgen. En u dacht, I told you so. <laughs> Uh, nou, het is, uh, kijk, het is zeker geen uh, versoepeling van het ontslagrecht. Het past heel goed in, uh, in de aanpak van die doorgeslagen flexibilisering in de arbeidsmarkt. Dat mensen maar van contractje naar contractje en uh, uh, uh, uh, uh, job hoppen. En er geen uh, vastigheid is en geen zekerheid is voor mensen. Ja. En de, de ontslagbescherming zoals die nu uh, geregeld wordt in deze nieuwe wet. Maar ik, ik ben voorzichtig want ik moet de wet nog krijgen. En de kleine lettertjes natuurlijk nog lezen. Maar dat geeft in ieder geval zeker bescherming voor mensen met een vaste baan. En, het is niet zo dat die nu in één keer onbeschermd ontslagen kunnen gaan worden. Nee, maar arbeidsrechtexperts zeggen... eigenlijk krijgen werknemers dus meer uh, rechten... want ze kunnen ook nog in hoger beroep naar de rechter. Met andere woorden, het wordt voor werkgevers moeilijker om van hun mensen af te gaan. Dat zou een hele goede uitkomst uh, uh, uh, van deze wet kunnen zijn. Um, uh, de, althans de consequentie van die wet. Dus uh, u gaat daar vast voor stemmen dan, of niet? dit de deel van de wet zijn we erg blij mee. Dat hebben de, vak, de vakbonden hebben het heel goed onderhandeld. En het past inderdaad om iets te gaan doen tegen het feit dat iedereen maar uh, voortdurend uh, op straat kan worden gezet. En niet veel verder komt dan flexcontracten. En waar uh, met regelmaat nog misbruik van wordt gemaakt. Dus wij zijn er blij mee als die wet daadwerkelijk zo uh, naar de Kamer wordt gestuurd. En uh, niet in een kleine lettertjes nog wat anders geregeld is. Dus ook uw opvatting is uh, dat het uh, uh, met veel bombardier gepresenteerde... Uh, akkoord over dat ontslagrecht, namelijk het zou soepeler worden, het zou flexibeler worden, dat dat onzin is? Nou, ik, ik, ik heb van de mensen van, de, van het sociaal akkoord niemand horen zeggen dat het hier echt om een versoepeling van het ontslagbescherming gaat. Maar uh, D66 66 wel? T66 die rolt al heel vaak heel, uh, heel hard was. En blijkbaar hebben ze niet eens gelezen waar ze voor stemden. Uh, of uh, ja, ze hebben uh, ingestemd in de onderhandelingen, dat weet ik niet, daar ben ik niet bij geweest. Ja. Maar dat dit uh, samen met, uh, uh, met die wet, die, uh, die flexwetten, uh, moeten aanpakken. Dat dit samen een verbetering is voor de werknemer, dat is waar en daar zijn we blij mee. Met andere woorden, het, het kabinet krijgt de aanmoedigingsprijs van de SP op dit punt. Nou, op dit punt wel. Als het gaat over de verkorting van de OEW... uiteraard niet, want daar zijn we, blijven wij fel tegen. Maar bij andere onderdelen zeker wel. U gaat nog geen minister op het matje roepen in de Kamer? Ja. Nee, wij zeker niet. <laughs> Oké. Okay. Emil Roemer, ja. de leider van de SP, onderweg ergens in Nederland. Ik dank u zeer. Graag gedaan. Dit is Radio 1. Goedemorgen, Nederland. Ander onderwerp nu veel. Zelfmoorden onder jongeren kunnen worden voorkomen... als de regels voor het onderzoek worden aangepast. Jaarlijks maken gemiddeld 50 jongeren tot en met 19 jaar een einde aan hun leven. En dat aantal kan dus omlaag als de regelgeving wordt veranderd... zegt psychiater en onderzoeker Ad Kerkhoff. Goedemorgen. En wat voor regels zitten dan dat onderzoek in de weg? Nou, we hebben de wet op het medisch-wetenschappelijk onderzoek. En in die wet zitten een aantal bepalingen die het onderzoek onmogelijk maken. Um, een van de bepalingen is bijvoorbeeld dat als je onderzoek doet naar uh, uh, jongeren... dat je dan uh, van tevoren actieve toestemming moet hebben van beide ouders. En uh, dat is natuurlijk heel nobel om uh, kinderen te beschermen tegen onderzoekers. Maar in dit uh, geval keert het zich als het ware tegen het belang van, van, het, van de kinderen. Um, ouders zijn namelijk niet zo snel bereid om met dit soort onderzoek in te stemmen, wanneer ze bijvoorbeeld de vuile was niet buiten willen hangen, of misschien onderdeel zijn van het probleem waardoor jongeren suicidaal zijn. Ja. Veel jongeren willen ook niet met hun ouders erover praten, en willen ook niet die informed consent vragen. Ja. En we hebben het geprobeerd, en uiteindelijk bleek in 4% van de gevallen, bleek um, actieve uh, toestemming van, van de ouders verkregen te zijn. Ja. Met andere woorden, ja, ja, het, het, het onderzoek kan dus niet doorgaan. Uh, terwijl als wij passieve consent van één ouder zouden hebben als beschermingsmaatregel, dan zou dat wel kunnen. Ja, maar goed, het is toch vaak zo dat beide ouders verantwoordelijk zijn of de voogdij hebben over een minderjarig kind. Dus je ja. hebt dan allebei iets over te vertellen, toch? Zo, zo is dat. Maar ja. uh, als de ouders uh, in scheiding liggen of de een durft de ander niet te vragen, of, ja. uh, dan komt er gewoon niks van. Nee. Goed. Uh, gaat het hier niet om onderzoek uh, als het al te laat is? Nee, de bedoeling is dus dat we een screeningsinstrument ontwikkelen waarmee we vooraf hè, in, het, in de oplopende suïcidaliteit jongeren kunnen herkennen. Dus dat ze op tijd uh, geïdentificeerd kunnen worden en geholpen kunnen worden. Hoe dan? Door uh, bijvoorbeeld uh, te praten, door uh, psychotherapie, door uh, goede uh, GGZ-hulp... is het mogelijk om uh, suicide te helpen voorkomen. Maar dan moet je dus wel die jongeren, als het ware, zo ver krijgen... dat ze ja, zich laten behandelen. En dat, dat lukt vaak wel via zo'n vragenlijstje. Het komt voor veel mensen en ook veel, veel ouders ja. soms uh, totaal onverwacht. Ja. Omdat ja. jongeren die kant van zichzelf nou net niet ja. aan hun ouders laten zien. Ja. Dus ja. op welk moment trekt wie dan aan de bel... Nou, dat, dat op dit moment trekt dus niemand aan de bel. Ook de, de leerkrachten niet, want die zien het soms niet. Maar uh, door middel van zo'n uh, uh, afname via internet of klassikaal of via de GGD... kunnen uh, kinderen dus wel aangeven dat ze somber zijn... of dat ze soms zitten te piekeren over hun wanhopige toestanden. En uh, de ervaring is ook in het buitenland dat jongeren dat wel doen... en dat op deze manier uh, zo'n 70% van de jongeren die uh, suicidaal zijn... ook onderkend wordt. En ja. vervolgens ook... Hulp krijgt. Met andere woorden, u zegt eigenlijk... Um, beperkt de macht van de ouders over hun kinderen uh, wat... zodat die kinderen meer vrijheid hebben om zelf hulp te gaan zoeken? Um, soms uh, is het in het belang van het kind om uh, ja uh, toch hulp te zoeken. Um, en dan, als het goed is, worden de ouders er wel bij betrokken natuurlijk. Ja. Maar goed, het is niet maar... zomaar op te lossen... want dan zit je aan het hele systeem en, hmm. uh, en de verantwoordelijkheid van ouders voor minderjarige ja. kinderen in dit land. Ja, ja, maar de verantwoordelijkheid van ouders in dit geval... Um, verhindert, althans de, de bescherming daarvan, verhindert dat jongeren dus uh, uh, ja, op, op de juiste wijze en op een goede moment hulp krijgen. Ja. Wat zijn de signalen eigenlijk? Nou, je hebt allerlei signalen, maar bij kinderen heb je heel veel signalen. Allerlei dingen kunnen een signaal zijn. Maar vooral de de, de, somberheid, de depressieve gemoedsgesteldheid, uh, wanhopige blik in de ogen, uh, maar soms ook terugtrekgedrag... Um, concentratieproblemen. Um, uh, uh, soms uh, delinquent gedrag, uh, veel drinken, binge drinken. Al dit soort uh, uh, indicaties kunnen wijzen op, uh, op suïciderisico. Ja. ja. Maar ja, tegelijkertijd denk je dan ook, we tuigen weer een heel hulpverleners traject op... en straks zit iedereen bij de psycholoog. Nou, de bedoeling is dat niet iedereen bij de psycholoog komt. Dan hebben we te weinig psychologen. Ja. <coughs> maar het gaat juist om, om die jongeren eruit te halen die het meest risico lopen... En dat gaat dus uitstekend via zo'n zo zo screeningsinstrument... of via een vragenlijst op internet. Goed, welke, welke regels wilt u dan concreet schrappen? Er zijn twee regels die ik wil schrappen. De eerste regel of te schrappen, die hoeft niet geschrapt te worden... maar soepel toegepast te worden. De eerste regel is dat je dus vooraf van beide... Uh, ouders Een actief consent moet hebben. Dat werkt niet in de praktijk. Maar uh, ik zou dat liefst vervangen door passieve consent van één ouder. Dat wil zeggen dat als een ouder bezwaar heeft tegen deelname van zijn kind aan zo'n onderzoek, dat hij dat kan laten merken. Dan blijven de ouders hun verantwoordelijkheid houden. Ja. Maar dan moeten ze iets doen om te aan te geven dat het niet mag, wat hun betreft. Oké, okay, dat is één. Tweede is, en dat is een, op dit moment een heel belangrijk onderwerp, waardoor heel veel onderzoek niet kan gebeuren. Is dat de WMO stelt dat als uh, ook ouderen, of jongeren van 18 jaar en ouder zelfs, ja. wanneer die uh, besluiten dat ze mee willen doen aan een vragenlijstonderzoek, dat ze van tevoren eerst een, um, een natte handtekening moeten zetten. Dus op papier, hun identiteit onthullen, op papier hun, uh, uh, hun handtekening zetten, ja. e-mail invullen, dat moeten ze opsturen aan de onderzoekers en dan mogen de onderzoekers de vragenlijst opsturen naar de jongeren. Nou, ja. zo werkt dat tegenwoordig niet meer. Dit is een wet die is geschreven in de tijd van de postkoets, ja. maar tegenwoordig, jongeren hebben niet eens meer een printertje aan hun pc zetten, weten niet eens meer waar de brievenbus is. Met andere woorden, het moet gewoon via internet het is kunnen. Het is totaal verouderd. Ja. Maar goed, ja. oké, okay. daar zitten alle privacygevoelige toestanden weer aan vast. Ja, klopt. Maar goed, dat zijn uw voorstellen. In ieder geval uh, in de hoop dat het aantal jongeren dat daadwerkelijk tot suïcide komt, afneemt. Ja. Ad Kerkhoff, psychiater en onderzoeker. Ik dank u zeer. Graag gedaan. Privacy. Is het recht om met rust gelaten te worden? Maar weinig dingen zijn zo onbelangrijk voor ons Nederlanders... als het recht om met rust gelaten te worden. Ach, uh, mensen hebben niets te verbergen. Iedereen heeft uh, genoeg te eten. Is dat nou echt een probleem? We buigen voor de camera's, dulden de inbreuk op het internet... en laten ons onder de tuin leiden door het veiligheidsdenken van de politiek... Deze week bij Goedemorgen Nederland, weg van de privacy. In een samenleving, dames en heren, waar veiligheid hoog staat aangeschreven... is het moeilijk vechten voor onze privacy. Weg van de privacy, deel 2, het verslag is van Marcel Dekker. Aan de ene kant heb je natuurlijk een hele jonge nieuwe generatie... die ze heel erg hebben nou, op internet zet, op Facebook. In 2010... Only on Facebook, in a single month, 2.5 billion photos were uploaded. Most of them identified. Mensen hebben het gevoel dat ze van alle kanten, zonder dat ze er echt controle over hebben, informatie weggeven over zichzelf. We zien wel, eigenlijk, we zien wel een groeiende bewustwording onder de Nederlandse bevolking. Uh, maar inderdaad is het nog zo dat, uh, dat veel Nederlanders uh, er toch wat laconiek en nonchalant mee omgaan. Een open samenleving zijn we geworden. Een samenleving met steeds meer communicatiemiddelen die op een steeds grotere schaal gebruikt worden. Het gebruik van Facebook, Twitter, de chats of de vele andere communicatiemiddelen op uw computer, tablet of smartphone hebben van u in privacy termen een kwetsbaar persoon gemaakt. Iets waar wij ons nog steeds te weinig bewust van zijn. En dat is jammer. Uh, dan is het de vraag van ja, wat is er nodig om ze wel tot dat uh, bewustzijn te brengen. Misschien een enorme ramp dat ieders gegevens op straat komen. Bijvoorbeeld ieders medische, medische gegevens, om iets te noemen. Uh, maar ja, dat noem je privacy by disaster en daar zijn we niet voor. Wij zijn toch liever voor uh, het, het, het verbeteren van de privacy zonder dat er eerst een enorme ramp aan, aan vooraf dient te gaan. Ja, ja. Dit is Vincent Beuren van Privacy First, één van de waakhonden in Nederland. Het is ook een sluipend proces. Ik denk dat heel veel mensen het eigenlijk amper doorhebben. Het gaat stapje voor stapje. Uh, dus je bent je er eigenlijk ook niet zo heel goed van bewust. Dat zie je eigenlijk pas goed als je de situatie van vandaag gaat vergelijken met 10, 20 jaar geleden. En de dingen waar we nu met z'n allen heel erg aan gewend zijn en best wel normaal vinden, althans veel mensen, die zouden we 10, 20 jaar geleden... Uh, volstrekt abnormaal hebben gevonden. En er zou waarschijnlijk ook heel veel protest zijn geweest. Dus zo zie je maar uh, dat als dingen langzaam veranderen... Dan, dan, dan is dat een heel geleidelijk sluipend proces. En dat maakt het ook des te moeilijker om je er uh, tegen te verzetten natuurlijk. Privacy First doet via rechtszaken en maatschappelijk debat... zoveel mogelijk om dat bewustzijn smoel te geven. Maar wanneer een overheid schermt met het heilige mantra... van het praktisch nut of de veiligheid... wordt het ook voor die organisatie vaak lastig. Het belangrijkste terrein waarop wij al sinds begin 2009 actief zijn bij onze oprichting is de nieuwe paspoortwet met vingerafdrukken, uh, biometrie. Daar zijn we een grote rechtszaak over begonnen tegen de Nederlandse staat om de opslag van vingerafdrukken te laten verbieden. En een tweede groot uh, werkterrein is de OV-chipkaart, daar hebben we ons ook een tijd mee bezig gehouden. Een ander terrein is het elektronisch patiëntendossier, waar we nu nog steeds wel actief mee zijn, maar nu uh, achter de schermen. Um, andere dingen zijn profiling, dus het van iedereen bijhouden van profielen... en kijken waar eventuele afwijkingen zitten, wie misschien een risico uh, kan vormen. Zo treden overheden en bedrijven steeds meer op om van iedereen profielen aan te leggen, risicoprofielen. Ik denk wel dat er vaak ook gewoon een hele grote lobby achter schuil gaat, een industriële lobby. Omdat heel veel bedrijven producten verkopen onder het mom van veiligheid waarvan soms vaak nog maar de vraag is of het echt de veiligheid verhoogt. Want er gaat ook een hele industrie achter schuil. Dat dingen worden ingestoken door bedrijven, vervolgens wordt er een wet omheen gebouwd... die wordt door de kamer heen gejast, weinig aandacht in de media... en ja, dan sta je weer met al je camera's en dan blijkt volgens dat het niet werkt... en dan wordt er weer een nieuw project verzonnen, dat wordt dan ook weer verkocht. Worden jullie niet zo af en toe uh, neergezet als zeurpieten? Want die privacy, die, uh, die wordt in jullie optiek uh, wordt hier bedreigd. De anderen zeggen van ja, het is efficiënter. Het is veiliger. Hè? Het bevordert de veiligheid, et cetera, et cetera. Is dat lastig om in, in zo'n sfeer een discussie te voeren? Uh, het valt eigenlijk wel mee. Wij hebben vooral heel veel voorstanders. Zelfs in de overheid hebben wij volgens mij best wel veel medestanders. En ook in het bedrijfsleven. Heel veel ambtenaren waar we mee spreken... die zeggen vaak, um, als we ze één op één spreken... Dat, uh, dat ze het met ons eens zijn, dat ze ons werk steunen... en af en toe geven ze ons ook een tip of een advies. Wat wel frappant is, is dat uh, als er dan een collega-ambtenaar bij komt staan... Of een, of een ander, of het afdelingshoofd... dat ze dan opeens iets minder uitgesproken zijn. Oh ja. en je wil natuurlijk niet dat ook bijvoorbeeld uh, de overheid gaat bestaan... uit alleen maar grijze ja-knikkers in plaats van mensen die ook nog een eigen eer en geweten hebben... en een bepaalde beroepstrots. Morgen maken we een uitstapje naar een privacybedreiging... die geen onderdeel uitmaakt van de googles of veiligheidsdiensten van deze wereld. Maar wel de deuren opent naar informatie... die u en ik soms stiekem zouden willen hebben. Deze bijvoorbeeld is heel uh, uniek. Hierin zit een... Uh, een... Het is een stekkerdoos. Een stekkerdoos kan ook normaal gebruikt worden... maar hierin zit een module met een simkaart, die legt u neer in een ruimte die u wil afluisteren. U belt er van afstand heen en de microfoon gaat open... en u hoort in de omgeving wat er gezegd wordt. Pech waar. en, en spatzuiver. Morgen verder dus in weg van de privacy. Vragen en opmerkingen zijn welkom via... GoedemorgenNederland.nl Straks van kunstnier tot algenbrandstof... Nederlandse vindingen veroveren de wereld. Er is nu het ochtendhumeur, humeur, hier is Mark Smets... Het is de Windy City en het waait hier veel. Heftig en onverwacht vooral als je in Chicago een hoek omslaat. Nee, het is nog niet echt koud, maar ergens voel je dat de winter heel snel nadert. Je ziet veel mensen met oorwarmers op. En dat is een gek gezicht. Ik verlaat de grote boekhandel van Barnes Nobles en loop naar mijn hotel. Het is een stevige wandeling. Ik besluit de bedelaars te tellen tussen vertrek en eindpunt van de wandeling. En waarom? Omdat we een avond eerder aan tafel daarover hebben zitten praten. Over het enorme aantal bedelende mensen dat je tegenkomt. Op iedere hoek van de straat zit, staat of hangt wel iemand die je aandacht trekt. De mannen, blank en zwart, jong en oud, alles door elkaar, spreken je vrijwel alle vrij agressief aan. Sommigen zitten, opgeborgen in hun eigen liturgie, achter een masker van ontreddering voor zich uit te staren. Anderen vragen om change, wisselgeld. De brutaalste willen graag a few bucks van je ontvangen. De vrouwelijke bedelaars zijn stiller, maar ook dwingend aanwezig. Hey beauty, share some money, roept een zestiger zonder bovengebit. Ze heeft geen pies met gaten aan haar voeten. Een aantal vrouwen zitten roerloos op de grond. Het hoofd achter een karton, het hoofd ook gesluierd. Schaamte? De tekst op het bord is duidelijk. Twee kinderen, geen eten, geen onderkomen. Salam alaikum. Een oproep waarschijnlijk aan de moslimpassant. Ik geef over het algemeen aan mensen die iets op straat doen. Dit keer een jongen die heel mooi staat te zingen. En driemaal aan zwarte, oudere mannen die gitaarspelend mijn aandacht trekken. Er staat een vrouw van veertig afreus lelijk viool te spelen. De meeste wandelaars versnellen hun pas. Ik geef hem maar een dollar. Het valt op dat verreweg de meeste Amerikanen heel snel doorlopen... en zo soms zie je dat een Europeaan wat munten of biljetten overhandigt. Mijn wandeling is bijna ten einde en ik heb 19 bedelende mensen geteld... en vijf mensen die iets deden om aan zakgeld te komen. 24 wezens die verdwaast, vele gekleed en sommigen zelfs blootsvoets... niets anders meer kunnen doen dan een beroep op de medemens te doen. Obamacare gaat aan deze lieden geheel voorbij... Vanavond ga ik naar de Bulls. Kaartjes voor de eerste rij kosten daar 1200 dollar. Ik zit perstribune. 24 bedelaars tijdens een wandeling van 20 minuten. Wat een arm land is dit eigenlijk. Mark Schmeets vanuit de stad van Barack Obama. Morgen het ochtendhumeur van Koos Postema. Valentino Vier minuten voor half elf, bijna drie. U luistert naar de KRO op Radio 1. Nederlandse kennisinstellingen vragen steeds meer patenten aan. Lijkt uit onderzoek van het rattenau Instituut. En een van die onderzoekers is Erwin Hoorlings. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe groot is de toename? De, het aantal patenten van kennisinstellingen is sinds 1980 zo'n veertien keer groter geworden. Dus het gaat hartstikke goed. In het aantal aanvragen gaat het hartstikke goed. Want kennis en innovatie moest, was, is geloof ik, nog steeds een van de speerpunten van dit kabinet. Daar moeten we in exceleren. Is dat ook het bewijs voor deze stelling? Dit is één van de indicatoren van innovatie, maar zeker niet de enige. Even ter vergelijking, 70% van onze economie is dienstensector... en daar worden patenten eigenlijk niet gebruikt. Dan ja. nou kun je natuurlijk pas echt goed zeggen of het een succes is geworden... als je het vergelijkt met het buitenland. Hoe, hoe is de vergelijking als je Nederland dan vergelijkt in het aantal patenten... met uh, de Verenigde Staten, India, uh, Brazilië? Uh, nou ja. Nederland vraagt wel relatief veel patenten aan als land. Dat wordt, het meeste wordt door bedrijven gedaan, zeg 95%. Met name door de hele grote, zoals Philips. Voor patenten van kennisinstellingen kun je die vergelijking niet maken. Want alleen voor Nederland is dit zo gedetailleerd uitgezocht. Juist. Kunt u eens een paar voorbeelden geven eigenlijk waarop patenten zijn aangevraagd? Nou, bekende Nederlandse patenten zijn bijvoorbeeld de Klapschaats. Een patent dat uit een universiteit is voorgekomen is de stormparaplu Intussen een groot succes. Uh, gisteren spraken we nog, uh, zagen we op RTL Nieuws nog uh, patent over dikke algen. Een uh, uitvinding van de TU Delft die gebruikt wordt voor biobrandstof. Dat zijn een paar voorbeelden. Ja, de kunstnier ook, hè? Ja, de kunstnier inderdaad. De ja. wake-up light. Ja. Hoe, hoe, hoe doe je dat eigenlijk, internationale patent aanvragen? Uh, Nederlands patent aanvragen is het makkelijkst. Dat is bij Octrooi Centrum. Daarna heb je een jaar de tijd om te besluiten in welke andere landen je het aanvraagt. En dan kun je bijvoorbeeld naar het Europees Patentbureau gaan, hier in Den Haag. En dan in één keer in voor 27 landen patent aanvragen. Of wereldwijd voor 60 landen of zo. Ja. Het wordt natuurlijk steeds duurder hè, naarmate je voor meer landen aanvraagt. Ja, en de vraag is ook of het dan ook nog iets helpt. Want uh, dan moet je het ook controleren of niemand er met je product van doorgaat, toch? En dat moet je zelf doen. En dat moet je zelf doen, dus ja. daar moet je dan ook toch wel uh, enige financiële armslag voor hebben, lijkt me zo. Ja, dat is een heel juridisch gevecht en dat is waar het meeste, meeste geld mee omgaat. Ja. Kun je er ook nog rijk van worden eigenlijk van een patent? Als je geluk hebt, de meesten leveren weinig op, wel iets, maar je wordt er niet rijk van. Uh, je moet echt een bedrijf zijn, wil je er een grote hoeveelheid geld mee verdienen. Ja, maar het is wel een indicator dat het op zichzelf uh, vooruit gaat met onze kennis- en innovatie-economie. Dat zou je kunnen zeggen. Erwin Hornings van het Rattenau Instituut. Ik dank u zeer. Graag gedaan. Dag. Dag. Bijna half elf, dames en heren. Meer informatie vindt u op kro.nl over wat we het afgelopen uur hebben gedaan. Morgen melden wij ons weer. En zometeen op deze zender gaat Jeroen Wielaert verder. En hij zit met lijn 1 onder de leeftijdsgenoten. Goedemorgen, Jeroen. Ja, maar uh, ik heb net als jij nog een uh, baan Sven 55 plus, maar geen werk meer. Dat is het onderwerp van een grote bijeenkomst vandaag in de Rai. Met nieuwe manieren om aan werk te komen. Mogelijk als sterk merk, Net zoals jij Sven. In lijn 1 van NTR. Dit is Radio 1. Anders merk nu. Dorot Mengen zit naast me met het NOS-journaal. Het akkoord over het kernprogramma van Iran... maakt het vredesproces in het Midden-Oosten makkelijker. Dat zei minister Timmermans van Buitenlandse Zaken... vanochtend op Radio 1. Zullen er zullen nog veel stappen gezet moeten worden... voordat zeker is dat er geen Iraans kernwapenprogramma is... maar het toelaten van inspecteurs... is een enorme vooruitgang en goed nieuws... zei Timmermans. Betogers hebben in de thaise hoofdstad Bangkok... verschillende ministeries omsingeld. Ze willen de regering van premier Watra tot aftreden dwingen. Vanwege de omsingeling blijven de ministeries vandaag dicht. Gisteren werd het ministerie van Financiën al bezet. Protesten in Thailand richten zich met name tegen premier Watra, de zus van de voor corruptie veroordeelde oud-premier Thaksin. En een man uit Breda die onlangs 2,5 miljoen euro won in de staatsloterij... heeft via een donatie aan de Voedselbank zo'n 500 kinderen aan Sinterklaas cadeaus geholpen. Tot 12 jaar mochten de kinderen voor 150 euro speelgoed uitkiezen... en van 12 tot 17 konden ze in plaats daarvan een laptop aanwijzen. Dat zijn de hoofdpunten. Nog altijd verkeersinformatie. Dennis Boy. Met een handje voor files nog. Op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht. Daar loopt het vast tussen Sint-Michels-Gestel en het knooppunt Empel... bij Den Bosch, 2 kilometer. En de andere kant op tussen Geldermals en het knooppunt Del... ook 2 kilometer. De A20, Gouda Hoek van Holland, tussen knooppunt Gouwen en Moordrecht, 3. En de A44 naar Den Haag, tussen Leiden en Wassenaar-Kerkenhout. 4 kilometer. Dankjewel, Dennis. Ik zeg tot morgen. Dank voor het luisteren en alle aandacht nu... voor het sterke merk Wielaard in lijn 1. Dit is Radio 1, NTR, Lijn 1. Hier is Jeroen Wielaert. Goedemorgen vanaf de Europaplein Rai in Amsterdam. 55 plus en geen baan. Het wordt steeds lastiger. Afgelopen jaar is de werkloosheid in deze groep gestegen van 23.000 naar 102.000 mensen. Ik heb het over mensen, niet over FTE's. Het kabinet heeft 67 miljoen uitgetrokken om deze groep weer aan de slag te krijgen. Een deel van dit budget gaat naar inspiratiedagen en netwerkborrels... en het andere deel naar scholingsvouchers en plaatsingsbonussen. Maar worden er nou ook echt banen geschapen? Herkent u die problematiek? Is het misschien uw voorland? Heeft u informatie nodig? Of hebt u weer werk en heeft u tips... U kunt het met ons delen op 0800 1121, 0800 1121. Tweets gaat naar hashtag lijn 1 en mailen kunt u naar lijn 1 apenstaartje ntr.nl. En nu all or nothing voor Martin Hulshoff, ook zo'n lekkere 55-plusser. Binnenkort vast wel ergens op de top 2000 voor alle generaties. Um, in de bus zit bijvoorbeeld App Kwiassen. Die is hierop afgekomen op, dit, uh, op deze bijeenkomst. Inspiratiedag voor de Rai. Wat deed Ab? Uh, evenementenmanager. Wat voor evenementen? Uh, serieus en minder serieus. Vrolijke tintje. teambuildings, uh, congressen. Uh, en ga gaat zo door. Dus je had ongeveer dit ook kunnen organiseren? Absoluut. Wat gebeurde er? Nou ja, ik kwam zonder baan te zitten. Ik heb nogal een jaar of 25 bij de gemeente Amsterdam gewerkt. Daarna ben ik voor mezelf begonnen. En vlak voor in april 2013 ben ik werkloos geworden... Uh, nadat ik dan uh, verschillende banen had gehad: ja. communicatie, adviesbureau, maar ook sales uh, manager voor uh, restaurants en uh, dat soort dingen. Nou ja, en sindsdien uh, zoek ik naar een andere baan. Je kunt genoeg, zo te horen. Ja. Een, een, een uitgebreid CV? Uh, nogal ja. Dus uh, ik heb van alles gedaan. Dus. Uh, en hoe oud ben je nu? Ik ben 60. 60. En pas geleden vertelde je vlak voor de uitzending begon ook nog eens even aangeklopt bij het Rijksmuseum. Maar wat ja. gebeurde er toen? Nou ja, het uh, was een prachtige baan van eventmanager die dan evenementen in het Rijksmuseum zou organiseren. Ik heb er met heel veel plezier naar gesolliciteerd. En nadat ik eerst verschillende telefoontjes had gepleegd. En ik dacht van nou, dit is uh, zo gaaf. Geknipt uh, voor? Uh, ja, eigenlijk wel. Ik denk, uh, dit is. Uh, uh, hadden ze eigenlijk wel mijn naam erop uh, moeten zetten. In plaats van event manager. Dat dachten die andere 1500 mensen die gesolliciteerd precies, hadden ook. Uh, ik kreeg uh, een week of twee daarna een uh, mailtje van. Uh, als we niet reageren, dan, uh, nou, dan moet hij maar excuses, uh, uh, ons excuseren. Want uh, daar hebben 1500 mensen op gesolliciteerd. Ik nee. denk, ja, dat, uh, dat verzin je niet. Nee. In de bus is een van uh, de trainers, Thomas de Graaf. Een van de coaches van UWV. Als je dit verhaal zo hoort, ja, dan denk ik... Van, wat moet je aan Ab nog wijsmaken met zo'n cv? Is een, cv, een groot cv hebben niet voldoende? Nou ja, een groot cv hebben is uh, een goede basis, laat ik het zo zeggen. Dat is eigenlijk het basishuiswerk wat je, wat je, wat je moet doen. Het is alleen wel zo dat uh, ja, ja, de spelregels zijn veranderd eigenlijk qua solliciteren. Uh, het, het, het, het, wat je zegt tegenwoordig, als je solliciteert kom je op een grote stapel. Ik gebruik altijd de metafoor van 200 cv's. Dit zijn er dan 1500, dat is helemaal een, een, een extreem voorbeeld. Dus je zou wel iets anders moeten doen. Want aan zijn kwaliteiten, en daar heeft hij heel veel, en aan zijn uh, ervaring heeft hij ook heel veel, uh, daar zal het in principe niet aan liggen. Dus uh, ja, je zal je toch op een andere manier uh, onder de aandacht moeten brengen uh, bij, die, uh, bij die werkgever. 60 is één klein getal op ja. die cv, ja. maar bij voor heel veel werkgevers gewoon te oud zo'n struikelblok, even heel reëel zijn. Ja, ik, ik zal het ook zeker niet uh, ontkennen dat het een factor is die mees, meespeelt. Omdat het, uh, het is alleen wel zo dat uh, in de training die wij geven is dat iets waar wij niks aan kunnen doen. Bedoel, beste mensen, die, die, jouw leeftijd is gegeven. Ja. Uh, laten we dat snel accepteren en laten we kijken waar we ons wel op kunnen richten. Ik zeg er gelijk bij ja. dat 60 tegenwoordig heel anders is dan vroeger. 60 was vroeger oud. En ja, zeker. Af, kijk zeker. eens even naar ja. Ab. Ja. Uh, een en al energie. Ja. Ik, ik doe daar niet badinerend over, maar de, de, de leeftijdsinhoud is tegenwoordig uh, veranderd. Uh, ook dat. De betekenis. Ja, uh, nou ja, het was wel toevallig, want ik had toevallig net een gesprek met een, uh, een, uh, een, uh, een oud deelnemster uit ons groep, die hier ook is. En uh, we hadden het net over uh, ouderen en ik keek haar aan en ik moest een beetje lachen. Want ik, ik, ja, ik, ik zag het eigenlijk niet in haar. En uh, ja, uh, dus, dus het is inderdaad veranderd. Ik geloof ook wel dat uh, uh, dat... dat uh, ja dat, dat toch veel meer uh, dat, dat de frisheid zeg maar wel bewaard wordt zeg maar, tegenwoordig dat is mensen worden gewoon ouder moet je je leeftijd wel op je, op je cv zetten um, ja ik zeg probeer dat uit ik ik zal niet zeggen, je moet het wel doen of niet doen. Ik zou zeggen, probeer het uit. App wil even reageren. Ja. Uh, nou, even over de leeftijd. Uh, ja. Ik heb ervaring mee uh, gehad. dat ik dan soms uh, dacht van... Nou ja, dit kan een struikelblok zijn. En daarom heb ik dan een uh, best betreffende werkgever opgebeld. En sommigen zeggen het eerlijk van... Uh, nee, sorry, uh, je past niet binnen het team. Dat een uh, uh, gemiddelde 35 jaar uh, is. Of uh, dat, yeah. dat soort dingen. Dat is natuurlijk... Dus de, de, uh, uh, het is wel zo dat er uh, nu beweging in zit, dat de mensen wel, de werkgevers misschien wel inzien dat de uh, oudere leeftijd ook al ervaring met zich meebrengt. Maar we zijn er nog lang niet in uh, deze samenleving. Dat, dat, nee, dat, dat maar... ben ik uh, Wat, ik, wat ik hier wel in herken is een zekere teneur naar verjonging. Ik ken dat uh, van de omroep bijvoorbeeld, maar. Uh, dat is natuurlijk ook een gegeven. Is dat niet zo, uh, Peter Stoks, landelijk arbeidsmarktprojectleider van de UWV? Ja, die, uh, die trend die heb ik nog niet echt uh, gezien. Het is wel zo dat, wat hier ook eigenlijk wordt geconstateerd, dat het toch steeds lastig blijft voor een werkgever om ouderen aan te nemen. En uh, ja, dat is gebaseerd op een aantal uh, oordelen die er leven, die uh, veruit absoluut wetenschappelijk uh, niet waar zijn. Namelijk ja, dat de mensen niet flexibel zijn of dat ze niet in hun salaris willen inboeten of wat dan ook. Ik heb net die zaal, die zaal waar meer dan 1055 plussen zijn, heb ik die vraag gesteld allemaal van wie wil liever vandaag of de morgen aan de slag? Allemaal vingers. Wie wil er salaris op achteruit? Allemaal vingers. Wie wil er lang rijden? Allemaal vingers. Het is een uitermate gemotiveerde groep. En een energieke groep. Hartstikke zo te horen. energiek. En gemotiveerd. Heel erg gemotiveerd. En dan kom ik een klein beetje op jouw term terecht. Van een sterk merk. De zaal zit vol sterk merken. En de werkgever die doet zichzelf hartstikke tekort als hij blijft selecteren op, op leeftijd. Maar dan moet er gewoon een zaal vol werkgevers naast zitten ja, dan. Die, die komen vanmiddag en ja, okay. die, die gaan we dan uh, proberen om te buigen. Om, uh, wat dan dieren, ontstaat er een win-win situatie. Absoluut, je hebt ze nodig. Was Veronica ja. de Vries dat lekkere jonge ding dat net uh, zo werd benoemd door Thomas de Graaf? Neem ja. de microfoon. Ja, dat uh, was inderdaad, uh, dat was ik. Uh, we kregen het. Over leeftijd. Ik ben deze week oma geworden. Nou, ik ben dus oma geworden. Ja. Maar ik, ben, ik voel me geen oma. Ik ben gewoon nog heel jong van lijf en leden. En heel sportief. Ik ken ook een hele jonge oma. Ja, maar ik was geen 34. Ik ben wel 58. Ja, ja nou. ja En? <laughs> Goed. Je, Wat ik, heb je gedaan? Ik was communicatiedirecteur bij een heel groot internationaal concern. 60.000 medewerkers wereldwijd. En um, in Europa ging het slecht. Het was van Amerikaanse origine. Dus in Europa zijn ze gaan ruimen. En daar hoorde ik ook bij. Geruimd, veel. Geruimd, ja. Ja. Ja. ja. Dat voelde in het begin helemaal niet fijn? Nou, het voelde verschrikkelijk. Ik heb twintig Waar jaar, woon je? Uh, twintig jaar lang uitstekende beoordelingen gehad. En denk ik, wat moet je als werknemer nog doen om niet ontslagen te worden? Ja. Kijk, als er eens een paar keer iets tussen zat van je functioneert niet meer, dan kan ik me nog iets bij voorstellen. Ja. Maar dat was dus niet het geval. Nee. En dan moet je gaan zoeken. 58 jaar oud. Oh. Net oma. Nou ja, dat is dan het blije nee, dat, gedeelte. Nee, nee, nee. nee. Dat, was, dat was nog een jaar geleden nog niet zo. Ik ben gelijk de, toen ik het zag aankomen. ben ik begonnen begon met solliciteren. En er was zelfs in Amstelveen een job waarvan ik dacht: wauw. Ik was communicatiedirecteur voor de regio EMEA. Dus dat is Europa, Midden-Oosten en Afrika. En er was een firma en die zochten een communicatie. Uh, iemand. En die deden dus in stoffen die ze voornamelijk afzetten in Afrika. Toen dacht ik, nou, die baan is mij dus op het lijf geschreven. Ik ga helemaal flexibel. Absoluut. Ook naar Azië. Absoluut. In de ik heb altijd gereisd. Mijn hele, mijn ja. hele carrière lang. Geen ja, enkel dus probleem. Niet. Absoluut niet. Nee. En ik kreeg een paar dagen later al een afschrijving. Ik had nog nooit gesolliciteerd. En een afschrijving dus helemaal niet. Nou, dan eigenlijk voor het eerst komt het moment dat je denkt van, oh, dit kon wel eens een ander verhaal gaan worden. Buiten het feit Wat dat stond bent... er in die brief? Het profiel past niet. Het profiel past niet. Dan ja. zit je dan met je eigen, met jezelfbeeld. Uh... Dat, dat is natuurlijk wat iedereen meemaakt, hè, Thomas? Uh, mensen hebben die, die ervaring. Het zit in hun hoofd, Het is hun hart en hun ziel, uh, toch? Uh, altijd dat werk altijd geweest. Absoluut. Dat was mijn leven. Ja. En dan moet je dat, dat, dat, dat aanpassen. Nou ja, het is, niet dat je het het niet is aan... eerst een, een soort verwerking. Dat is het allerbelangrijkste, denk ik, verwerking. Maar dat kan ik misschien beter aan Veronica vragen hoe ze dat ervaren heeft. Want dat is wel uh, stap één, want eerder kan je niet verder. Ik probeer het een beetje terug te zien vanuit een paraplu-situatie. Een pilot, een, een helikopterview, zeg maar. Het is een soort rouwproces. Er was iets wat je vreselijk dierbaar was en dat is je afgenomen. En daar rouw je om. Het is een verlies... En toen kwam de UWV met uh, je kunt deelnemen aan een coaching. Voor mij is het nu een jaar geleden. Ik ben 1 december vorig jaar ontslagen. En dan komt een coaching en dan leren we je hoe je weer een baan moet gaan zoeken. En dan dacht ik, kunnen die mensen mij nou leren? Ik heb het andere mensen geleerd. Ja, ja maar want goed. met die trots kom je ook in je rugzak aanzetten natuurlijk. Absoluut. En, de, en zo te zien, uh, is dat ook zo bij Tini Nijhoff? Ja, dat, uh, dat is inderdaad... Jij zit naast Veronica. kan je microfoon even iets dichterbij graag? Ja, dat is inderdaad... Wat voor baan uh, had jij? Ik heb de laatste 18 jaar gewerkt als teamleader en als trainer... bij een creditkaartmaatschappij. Dat uh, was ook mijn passie. Ik heb uh, met heel veel plezier gedaan en heb ook afscheid moeten nemen. En in het begin was ik heel optimistisch over... nou, natuurlijk krijg ik weer werk. En ik verwachtte eigenlijk binnen twee maanden weer aan de slag te zijn. En want dat was je gewend, want dat Tini was, ik was trots. Juist. Tini stond midden in de maatschappij. Juist, en ik had nog nooit meegemaakt überhaupt dat ik zonder werk was. Dus waarom zou ik nu zonder werk zijn? Trouwens, ik hoor, als ik dat zo, zo, de, zo de rij afga, eigenlijk alleen maar topfuncties. Dat, dat is het vaak, dat, je, dat de mensen denken... Ja. aan de top word je niet gepakt, maar dat gebeurt dus niet Absoluut zo. Absoluut wel. Ja. Absoluut wel. Ja. Peter ja. Stoks. Um, dan uh, vertellen wij in de inleiding over de grote budget... dat is uitgetrokken door de regering. 67 miljoen. Ik noemde ook cijfers. 23.000 was het. en Een jaar later 102.000. Kloppen die cijfers trouwens? Nou ja, ik, uh, ik, ik weet niet wat voor specifieke cijfers het zijn. Maar als het gaat... Uh, om het feit dat de werkloosheid gestegen is... dan, dan is dat uh, behoorlijk. Ten aanzien van de 55-plussers. En het uh, frappante is dat de mensen ook langer werkloos blijven. Hè, dus uh, we zitten nu op iets van 109.000. Dat is een kwart van ons bestand. En zo te horen wat ik net al zei, het treft ja. ook topkwaliteit. Ja, uh, Hele dat dat goede mensen. Dat is het. Ja, dat is het gewoon echt. En, het, uh, en nogmaals, het is een stukje maatschappelijke verspilling. Kapitaalvernietiging. Ja, als het met elkaar niet lukt om deze mensen weer aan een bak uh, te helpen. Dat is gewoon jammer. Zijn er dan banen? Want dat is het punt. Hè? Ja, uh, je krijgt ja. dus weer de indruk van uh, vouchers en inspiratiedagen en plaatsingsbonussen. En, maar vooral lekker netwerkborrelen is dan het beeld. Ja, maar, maar zijn geen, er ook banen? Ja, maar zijn er geen netwerkborrelen. Het zijn netwerkbijeenkomsten. Ja. Uh, ja, misschien organiseren ze dan wel dat er, dat er af en toe een klein borreltje is. Maar dat is meestal ja. aan de tent als er iets te vieren is. Of dat iemand een baan heeft. En er zijn banen. We hebben afgelopen, vanaf het begin van het jaar, hebben we toch iets van 19.055 plus aan een baan weten te helpen. Dus er de zijn Maar baan, Veronica en Tina en Ab nog niet. Nee, en zo zijn er nog 109.000 die het ook nog niet hebben. En daar doen we onze stinkende best voor... om daar gewoon samen... we doen het niet alleen, we doen het met de sociale partners... om ervoor te zorgen dat er wel banen worden gecreëerd... en dat ook de mindset van werkgevers anders gaat worden. Dus ja. Een beetje wat Thomas ook net zei... Van ja, er, er, is, er is een verandering gaande... maar het gaat in onze optie nog niet hard genoeg. Los van de mindset, hoe zit het met jullie zoekfunctie... Om op zo'n Googles te zeggen... Ja, dit wordt elke keer beter. En Want daar uh, gaat het natuurlijk ook ja, over. Ja, waar ja. waar kan, kan Ab, Veronica en Tini naartoe? Ja, we hebben zeg maar ook... En dat is juist het mooie van die netwerktrainingen... We hebben ook speciale mensen aangesteld... Die niets anders doen dan de boer op gaan... Dan te leggen met werkgevers... Om een lans te breken voor en ja, deze, deze kanjers. Ja, en dan kom je aan met ik ben een sterk merk. Ja. Schrikt dat ook niet af... Nee, absoluut niet. Want is ervaring in sommige gevallen, dat hoor ik nu ook hier van Ab... toch ook niet eh, enigszins eh, ja, afschrikwekkend, omdat ja. men inderdaad bezig ja, ja, is met ja. uh, de chemistry van een jonger team. Ja, maar dat is echt. Het is zo zonde als een werkgever dat blijft ja. zeggen. Blijven blijven zeggen van ik wil een jonger team hebben... dan gaat die voorbij aan iets heel essentieels. En dat zijn de talenten van de mensen en daar moet op geselecteerd worden. En dat proberen we ook de werkgevers uh, duidelijk te maken. Monika aan de telefoon, die is 55 en al één jaar op zoek. Die vindt ook dat ze nog lang ja. niet is afgeschreven, toch Monika? Nee, zeker niet. Nee, zeker niet. Maar het is wel een feit dat inderdaad als je met een bol ervaring binnenkomt... dat je ook vaak als een bedreiging gezien wordt. Van, oh, oh die gaat het allemaal vertellen. En dat de manager, want hè, de, de manager die boven je zit... zich ook snel bedreigd voelt. Um, en, maar als ik nu hoor dat er 67 miljoen beschikbaar is... om, uh, om die ouderen te helpen... dan denk ik, ja, gaat dat nou weer niet gooien in sollicitatietrainingen en zo. De meesten eh, weten best wel hoe ze zich moeten presenteren... of een brief moeten schrijven... Maar doe iets aan inderdaad die discriminatie. Want die is er gewoon. Omdat je wat ouder bent wil niet zeggen dat je rijp bent voor een plek achter de graniums. Uh, je brengt heel veel ervaring mee. Je kunt uh, heel waardevol zijn voor een werkgever. Mits die dat in wil zien. Mits die iemand de ruimte wil geven. En mits die niet bang is voor die ervaring die binnenkomt. En ook het verhaal dat we duur zijn. Onzin. Was ik maar duur, dan zat ik nu niet in een vierkamerfletje. Dan had ik wel een of andere grote villa. <lacht> dus dat is ook zo'n verkeerd beeld. Als je, je oud bent, kom, wil niet zeggen dat je duur bent. Kom je daar vandaan van die grote villa eerst, Monika, of niet? Nee hoor, nee, nee, nee helemaal niet. <lacht> ja, want een soort, soort gevallen komen ook voor. Wat heb je gedaan en wat kun je? Solliciteer maar even via lijn 1. Ik ben een uh, medium communicatieadviseur. Ik ben op dit moment bezig met een HBO-opleiding, uh, hogere bestuurskunde. Dat houdt in dat ik uh, het leuk zou vinden om bedrijven te gaan adviseren, om op de werkvloer, waar soms op afdelingen de, de samenwerking niet goed verloopt, uh, om daar uh, bedrijven mee te gaan helpen om eens bij zo'n organisatie binnen te komen lopen en eens te gaan praten met mensen van wat gaat er nou mis om de interne communicatie te verbeteren. En wat is er en, nou eigenlijk, Monika? Wat is er eigenlijk misgegaan bij jou? Ik was overbodig. De hele communicatieafdeling werd opgegeven. Ja, ja. En um, ja, het, ik vind het ook heel bijzonder. Communicatie, op vak op zich, er worden op het moment alleen maar stageplaatsen aangeboden, terwijl Communicatie is een van de belangrijkste dingen binnen een organisatie. En communicatie is een van de zaken waar het het meeste op misgaat. Dat er niet goed gecommuniceerd wordt en dat er niet gekeken wordt van hoe treed ik naar buiten. Dat er niet gevraagd wordt van wat wil die klant nu eigenlijk. En dat er alleen maar gezonden wordt en dat er niet gevraagd wordt wat is er belangrijk voor mijn klanten. Wat is er belangrijk in term voor mijn personeel. Ja, het was blijkbaar ineens niet meer nodig. Dus uh, ik zit inmiddels ook een jaar thuis. Monika, maar je doet niet niks. Je doet er alles aan om eruit te komen uit die situatie. Thomas de Graaf, ja. jij hoort dit verhaal aan. Ja. Wat voor advies heb jij voor Monika? Nou ja, Gelet dat ze... op haar analyse hè, over communicatie en zo. Ja, ja, over nou de ja, beduchtheid kijk, van Uiteindelijk bazen. is het solliciteren is natuurlijk ook communiceren. Effectief communiceren. Want uiteindelijk gaat het erom dat je de ander ervan overtuigt... dat jij die kwaliteit in huis hebt die uh, hij of zij nodig heeft. Maar dus dat dus weten de werkelijkheid... deze mensen toch eigenlijk allemaal al? Uh, wat bedoel je? Nou ja, die mensen wel. Alleen het gaat erom die, om die werkgever te overtuigen. En ik denk wel dat je daar tegenwoordig uh, uh, wel harder voor moet werken. Een stapje extra voor moet mm. doen. Mm. En ook bij jezelf kijken. Van, dan haal ik er ook echt alles uit. En uh, ja, ik, ik heb een paar keer dingen gehoord over wat er allemaal in de buitenwereld gaande is... Ik zeg altijd, dat kunnen wij in de training niet veranderen. Maar wat we wel kunnen veranderen, wij als trainer, is dat jullie, uh, hè, als nou ja, zeg maar de, de, de mensen in onze training zijn dan de spelers... dat jullie beter het spel gaan spelen. En dat je beter weet hoe je je eigen verhaal over de punen moet brengen. En het is niet alleen... Uh, focussen, ja, noemen ze focussen, dat in de topsport. Ja, focussen, weten waar je, je, je, je echte, waar je echte onderscheidende vermogen ligt. Ja, dat klinkt heel populair, maar ja, wat kom jij brengen? Dat is de vraag die je constant moet stellen. Wat... Wat heeft de ander aan jouw diensten? Um, en ja, mijn advies is ook. Uh, ga naast... Een goed cv, een goed LinkedIn profiel. Misschien uh, kijken of Twitter iets van je kan zijn. Voor, voor mensen die... Uh, daar, daar zijn ook ja, een hele hoop dingen... Daar, daar liggen winstkansen. Ja, daar LinkedIn liggen en Twitter. Kansen, ik zeg ook, uh, ga dat vooral ook uitproberen. Maar dat gaan heet. jullie en, hier ook de mensen... Ja, filmen, ik, filmen. Wij er zo meteen, wij, ik geef zo meteen een workshop ja. met mijn collega Gila... Uh, over ja. gevonden worden via LinkedIn. Ja. Ja. Ja. Veronica zat net ook een beetje van nee te schudden... bij een van de betogen. Wat, wat, wat viel jou op? Of wat was je vraag? Nou, Monica zei, uh, ga het niet stoppen in, uh, in training. In coaching. En ik moet erbij zeggen, ik had diezelfde insteek ook toen ik werd gevraagd om aan deze coaching mee te doen. En na de eerste sessie had ik al zoiets, oké, okay, dit is dus anders. En nu hebben we het helemaal afgerond. Ik heb het helemaal afgerond. En um, ja, ik vind gewoon dat ik er heel veel aan gehad heb. En met Wat mij, heeft het je geleerd? Um, het heeft de beschadiging weggenomen. Ik voel me weer sterk in mezelf. En niet alleen ik. Je moest maar zat... eerst even gerepareerd worden. Dat is het. En we zaten daar met een, een groot aantal mensen. Hmm. En ik zag daar allemaal geknakte bloemetjes binnenkomen. En die staan gewoon weer op hun steeltjes. En die zijn zichzelf weer. En die kunnen de markt weer op. En die kunnen zichzelf weer verkopen. En zelfs al komt er geen baan voor die mensen. Er zijn er een heel aantal die zitten al in vrijwilligers trajecten. Dus wat die coaching gedaan heeft. Is gewoon weer individuen gemaakt van de geknakte bloemetjes. En Jij ik weet vind weer, dat, ik ben de moeite waard. Absoluut, ik vind dat heel waardevol. Is dat niet de basis, de psychologie? Dat is ook de basis. Zorg zorgen is dat je je goed voelt. En dan ga dan kijken wat je kan ondernemen om jezelf. Uh, ja, we hebben het dan over profileren. Maar dat is ook wel leuk. Want Tini heeft er ook wel een leuk voorbeeld van. Ja. Misschien kan je dat Inderdaad, Tini vertellen. Inderdaad, ik heb dus ook de netwerktraining gedaan. En ik ben in contact. Gekomen daardoor met nieuwe organisaties, mm -hmm. zoals de Broekriem. Dat is een organisatie die voor en door werkzoekende uh, gerund wordt. En zij organiseren events uh, voor deze mensen, voor deze doelgroep. En dat kan van alles zijn. Uh, dat kan zijn uh, nieuwe stijl organiseren, dat kan zijn personal branding, dat kan zijn omgaan met Twitter, social media, noem maar op. En, uh, personal branding, jezelf als merk, Juist. daar heb je het weer in de markt zetten. Juist, Hoe maar doe dan je moet dat? eerst die broekriem aangetrokken worden, die blijkbaar. Broekriem, die broekriem, moet, moet, aangetrokken worden. Ja. ja, inderdaad. En je moet je, uh, je moet je anders in de markt gaan zetten. Dat moet je leren. Maar ik ben daar uh, daardoor als event manager uh, begonnen onlangs omdat ik toch mijn talenten wil gebruiken. En omdat ik niet wil dat mijn CV nu stopt. Ik wil gewoon door. Ja. En desnoods zelfs vrijwilliger. Kijk, dat is de mentaliteit hier in de bus van Tini. Dirk van der Stelt, je hebt tips aan de telefoon. Vertel. Ja, ik heb een hele simpele tip voor al die mensen die daar bij u bij elkaar zijn: dat zijn 55-plussers. Met enorm veel levenservaring en enorm veel uh, uh, levenswijsheid. Ga toch niet zitten wachten op werkgevers. Ga bundelen en creëer werk als je zo goed bent. Ik hoor dat allemaal aan. Ze zijn, ik, heb, ik zit met veel plezier uw programma te beluisteren. En dan denk ik, joh, maak je toch niet afhankelijk van, van een werkgever... die bepaalt of jij goed genoeg bent. Thomas de Graaf? Maak, je, maak jezelf eens sterk. Hoe zit, dat be, er, hoe zit dat bij jezelf, Dirk? Heb jij het ook zo gedaan? Ik kom uit een ondernemersfamilie en ik ben vanaf mijn 21 zelfstandig en ik werk nog iedere dag en ik ben bijna 60 jaar. Je bent dus eigen baas, werk... je... je bent eigen baas. Nee, ja, kun... deze mens, een hond heeft een baas. <laughs> Veronica zit te lachen. En, en, en, en je, moet, je moet in je leven maar één ding. Dat is ooit een keer helaas overlijden. En voor de rest moet je, je moet het gewoon zelf doen. Ja, en, en, en, dan, dan waarom, waarom kunnen eigen bazen dat dan wel? Waarom kunnen ondernemers dat? Die creëren zelf iets. Je kunt zeggen, is er de vraag? Of kun je de vraag... Uh, uh, creëren, kun je hem scheppen Dirk, heel, heel ja, duidelijk ja. Ik, ik, ik, ik, ik leg deze uitdaging hiervoor in de bus om te beginnen, we hebben een tijdje niet gehoord apkwiassen, ga voor jezelf beginnen, ja, doe je iets ga ondernemen leven. Ja, daar ben ik inderdaad aan bezig en dat begint al uh, vruchten uh, te werpen. Uh, dus uh, doordat ik dan uh, uh, steeds uh, meer klanten bezoek. Uh, nou ja, die wat die voor ik... klanten, welke sector? Uh, nou ja, bedrijven, advocatenkantoren, maar ja. ook al. Uh, wat bied je, je, je ze aan? Uh, ik bied ze <lacht> aan dat ik dan uh, organisatie op me neem van uh, hun team uit je. En dat lukt uh, best wel aardig. Maar dan gaat het om duizendjes. Uh, nou ja, goed, uh, ik denk, uh, uh, een crisis uh, die, is niet, die werkt niet mee. Maar goed, je merkt wel dat er steeds meer beweging is. Uh, een tijd geleden, als ik dan uh, schreef naar uh, klanten... Nou, dan uh, krijg je te horen van... Uh, nou, wij hebben uw brief en wij zullen ooit eens u uh, uh, uh, uh, bellen of wat dan ook. Maar nu kom je in gesprek. Nu zit er een beweging in. Dat ik dan wordt uitgenodigd om een gesprek te voeren. En nou, in die zin ben ik daar positief over. Ik zie hier ook in deze bus beweging. Want de schade en de reparatie is voorbij voor Veronica en Tini. Allebei toch? Eigen baas is iets anders. Ik ben er ook wel mee bezig. Uh, je bent toch om je heen aan het kijken, wat kun je zelf oppakken, eventueel. Maar ik heb het al eens tegen Thomas en Sheila, de coach van ons, gezegd. We zitten hier met twaalf mensen aan tafel. Er zat een jurist erbij, er zat een, een, een sales manager bij. Dus zeg, heel eigenlijk. Lastig. Nee, nee, nee, maar ik zei het tegen ze Tien 10 jaar Casa Luna. Dat wordt gevierd met vijf feestelijke uitzendingen. Vrijdag vanaf middernacht met. Guylaine Plag.